11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De private vervoerders op het Nederlandse spoor... zijn tegen de invoering van één tarief voor treinreizen in het hele land. NS pleit er zaterdagavond voor in het televisieprogramma Kassa. Maar volgens Veolia, Connection, Sintes en Arriva... kunnen de vervoerders dergelijke prijsafspraken helemaal niet maken. De Nederlandse mededingingsautoriteit zou daar een stokje voor steken. Bovendien gaan de vervoerders niet over de regionale spoortarieven, zeggen ze. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Reizigers die onderweg moeten wisselen van treinvervoerder... moeten daarvoor nu met de OV-chipkaart uitchecken bij de een en inchecken bij de ander. Op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief. DNS wil dat daar een einde aan komt. De PvdA wil onderzoeken of het bezoeken van een prostituee strafbaar moet worden. Kamerlid Hilkens gaat deze week een kijkje nemen in Zweden, waar hoerenlopen al langer strafbaar is. Ze wil weten of de prostitutie daar ondergronds is gegaan. Als dat zo is, vindt ze een verbod geen goed idee. Volgens Hilkens is gedwongen prostitutie een van de belangrijkste misstanden van deze tijd. De PvdA steunde 13 jaar geleden de legalisering van de prostitutie. De seksbranche werd daarmee een normale beroepsgroep. Hilkens noemt dat nu naïef. De belangstelling van de media voor het traditionele fotomoment... van het de koninklijke familie in Leg was groot dit jaar. Door het ski-ongeluk van prins Frizo vorig jaar... was er veel meer pers dan in andere jaren. Het was de laatste keer dat Beatrix als koningin aanwezig was... bij een officieel fotomoment. Ze treedt op 30 april af. Ook prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun drie dochters lieten zich fotograferen. Mabel en haar kinderen zijn ook in leg, maar de prinses besloot om persoonlijke redenen niet mee te doen aan de fotosessie. Vorig jaar ging de fotosessie vanwege het ski-ongeluk van prins Frizo niet door. President Chavez is terug in Venezuela en was de afgelopen maanden in Cuba voor een behandeling tegen kanker. Chavez onderging daar zijn vierde operatie in 18 maanden. Na zijn terugkeer bedankte hij via Twitter de Cubaanse president Raúl Castro, voormalig leider Fidel Castro en de Venezolaanse bevolking voor hun steun. Chavez werd in oktober gekozen voor een nieuwe termijn van zes jaar, maar zijn beëdiging laat vanwege zijn ziekte op zich wachten. Het weer in het zuiden, westen en de provincie Utrecht schijnt de zon, op andere plaatsen overheerst de bewolking, blijft droog en het wordt vandaag zo'n vijf graden. ANWB-verkeersinformatie in file op de A4, ten Haag, richting Amsterdam... tussen Hoogmaden en roedlof staat twee kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. VARA, Radio 1, de met Felix Murders. Goedemorgen. Veel film dit uur. In Arbitrage speelt Richard Gier, de baas van een hedgefonds die zijn bedrijf wil verkopen voordat ze een frauduleuze praktijk aan het licht komen. En met enige lenigheid van geest brengt me dit op de vraag... hoe staat het ervoor met de hedgefondsen? Van die fondsen die daar aandelenkoersen proberen te beïnvloeden. Ze kregen mede de schuld van de crisis en werden ook in Nederland aan banden gelegd. Ik praat erover met Kelon Heijman, hij is adviseur van hedgefondsen. No, dat is de naam van een marketingcampagne eind jaren 80... tegen het aanblijven van dictator Pinochet. Zijn aanblijven of aftreden was het onderwerp van een referendum onder het Chileense volk. En over die marketingcampagne, Nodus is een film gemaakt die genomineerd is voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. En over die film en de campagne praat ik met marketingspecialist Charles Bormans. Als u af wil van uw oude garderobe, dan hoeft u niet langer max de zak te geven. Gewoon inleveren bij het modewarenhuis en korting krijgen op de nieuwe. En u weet inmiddels waar het altijd verdeliger is. Surf naar de een extra vrije dag of 1000 euro bij reorganisatie, dat krijgen vakbondsleden terwijl niet leden kunnen fluiten naar deze voordeeltjes. Een doorbraak in de vernieuwing van de vakbeweging wordt gezegd, maar is dat wel zo? Ik praat erover met vakbondshistoricus Jacques van der Velde. Meneer van der Velde, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Is dit al eerder voorgekomen, dat vakbondsleden worden voorgetrokken? Nou, niet in deze zin. Ik vraag me ook af of het uh, doel wel bereikt wordt. Ik denk niet dat uh, de mensen nu toestromen voor die 1000 euro als ze ontslagen worden voor scholing, maar goed. Voor de oorlog was er wel een systeem in Nederland dat de vakbeweging uh, be, ja zeg maar de tussenpersoon was in de werkloosheidsuitkering. En ja, dat was natuurlijk voor de vakbeweging wel een, een punt uh, dat hem aantrekkelijker maakte. Ja wat betekende dat dan concreet? Nou, dat betekende, je moest je verzekeren. Je moest dus lid worden van een uh, van een zeg maar. Dat was vaak uh, in handen van de vakbeweging. De overheid die stortte ook nog wat in de kas. En dan kon je, kon je daar een uitkering uit krijgen. Na de oorlog is dat helemaal veranderd in Nederland natuurlijk. is alles in feite in de handen van de overheid gekomen. Maar in een land als België en Denemarken bestaat dat systeem nog steeds. En daar zie je wel een organisatiegraad van 70-80 procent. Dus daar heeft het in ieder geval wel uh, gevolgen dat mensen uh, makkelijk lid worden van de vakbeweging. Maar ja, goed, hier bestaat het niet meer. Dus uh, nu moeten we het hebben van die twee voordeeltjes. Ja, nou precies. Dat, uh, en wat ik ook een beetje vind... Uh, maar goed, ik kan niet de hele discussie, die heb ik er niet goed over kunnen volgen... maar. Het is ook een beetje een bijl aan de wortel van het idee van solidariteit in de vakbeweging, denk ik. Het is 150 jaar geleden opgericht, onder andere om cao's tot stand te brengen die voor iedereen gelden. Ga je dat nu zo doen, ja, dan gelden niet alle maatregelen meer voor iedereen. En dat is denk ik ook riskant, omdat er natuurlijk af en toe vanuit uh, laat ik zeggen, de rechtse hoek nog wel eens geroepen wordt... we moeten stoppen met die algemeen verbindend verklaring. Ja, de cao die geldt voor iedereen? Die, ja, die geldt dan voor iedereen, maar goed, als je dan allerlei uitzonderingen gaat maken in de CAO al... dan ja, versterkt dat natuurlijk die, die discussie misschien van... joh, dan is het alleen maar voor vakbondsleden blijkbaar. Nou goed, dan hoeven we ook niet algemeen, algemeen verbindend te verklaren. Dat vreest u een beetje dus? Dat is een risico hiervan, denk ik. Ja. Maar ook niet-leden betalen eigenlijk mee, hè? In de vorm van de vakbondsbijdrage. Die zitten in de loonruimte. Hoe zit dat? Nou ja, die, die betalen niet mee... maar de werkgever die doet wel een duit in het zakje. Een behoorlijke, 17,50 per lid... Dat bestaat al sinds de jaren zestig. En dat is natuurlijk vooral ook omdat de werkgevers ja, belang hebben bij een goed functionerende vakbeweging. Nee. Want die willen ook graag die CEOs hebben. Dus... dus ja, in die zin betaal je dan, zou je kunnen zeggen. Als jouw baas meebetaalt, betaal jij, of je nou lid bent of niet, ook een beetje mee. Zeker. Want jij maakt die, die winst voor die baas, waar die dat uit kan betalen. Ja, die niet leden die betalen dus indirect toch een beetje mee. Ja. En die hebben niet recht op die voordelen. Dat is scheef natuurlijk, of niet? Nou ja, ik, ik vraag me ook af of het in een slimme uh, zet is. Dus ik snap het wel. De vakbeweging staat natuurlijk al jaren onder druk. Hè. De, werk, of de onder, uh, organisatiegraad die is wat gedaald sinds de jaren zestig. Ja, en daar wil men wat aan doen. Uh, de afgelopen jaar hebben we veel gezien dat uh, organiseren dan, hè, dus naar de werkvloer toe gaan, uh, ja, als, als uh, redmiddel naar voren gebracht werd. En dit is ook een van die middelen die men nu bedenkt om de organisatiegraad weer omhoog te krijgen. Maar toch ziet u de leden niet toestromen, zegt u, u waarom niet? Nou ja, het stelt niet zoveel voor, een vrije dag. En die moet dan, geloof ik, ook nog een vakbondswerk besteden. Of 1000 euro scholing als je ontslagen wordt. Hè. Zo heb ik het in de krant gelezen. Het is nog allemaal, op de site van FNV Bondgenoten kan ik het nog niet vinden. Nee. Maar, dat is wat ik in de krant zag. En dan denk je, ja, ik zou daar geen lid voor worden. Ik word om andere redenen lid van de bond. Voor, voor hoeveel vrije dagen wilt u wel lid? Nou, dan moet ik toch vragen. Ik ben al oud, hè? Dan heb je heel... Nee, ik ben zelfstandiger, <laughs> dus dat maakt mij allemaal niet uit. <laughs> Nee, en wat, wat, wat zou een goede bonus zijn dan? Een weekje vrij? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk ook niet dat de vakbeweging daarop gebaseerd moet zijn. De vakbeweging moet toch gebaseerd zijn op het gevoel van we willen samen iets bereiken. He, dat is wat ze 150 jaar al doet. He, wat ik in het begin ook zei: ja. dat idee van solidariteit. En dat ondermijn je hier een beetje mee. Dus ik vraag me af of het een slimme zet is. Duidelijk verhaal. Jacques van der Velde, vakbondshistoricus. APPLAUSE het lijkt iets uit lang vervlogen tijden. Geschurkt, zittend rond het radiotoestel en luisteren naar Korstijn of Pierre Palla op het Concertorgel. Echt iets van vroeger zou je zeggen, zo'n Concertorgel. Maar de stichting Pierre Palla Concertorgel... presenteert vandaag een ambitieus plan. Het vroegere orgel van de AVRO herbouwen... in het muziekcentrum van de Omroep. Op dit moment zijn verschillende onderdelen opgeslagen... bij orgelbouwer Pels en van Leeuwen in Den Bosch. Een verslaggever Robert-Jan Boy sprak er met de orgelbouwer en met Arie den Dikke van de stichting met die mooie naam... de stichting Pierre Palla Concertorgel. Ik ben toch benieuwd waar we terechtkomen... want uh, het is een doolhof van uh, orgelpijpen... en uh, stukken hout, heel oud hout. Beneden ons zijn mensen bezig met schaven en timmeren aan orgels. En wat zien we hier, zeg? Ja, dit, is de... dit lijkt mij een klavier. Ja, dit wat zeg is... ik? 1, 2, 3, 4 klavieren. De zogenaamde speeltafel... En je hebt verschillende klavieren. Dus dit is het begeleidingsklavier, accompaniment. Dit is great. En solo. En dan heb je nog een vierde klavier waar je nog van alles op kan doen. En uh, het bijzondere van dit soort orgels is dat je, hebt, je voelt, als je, als je voelt, speel je dus tot één drukpunt. En als je dat doordrukt, hier kan je het heel goed voelen. Ja, ja. Dan, je moet hem heel voorzichtig indrukken, daar speel je dus op. En als je hem doordrukt, dan komt er een tweede contact. Oh. En dat kun je dus met andere effecten nog weer uh, inschakelen. Uh, ja, dus daarom krijg je die mooie effecten als die organisten dan gewoon spelen. Yeah. En ze drukken hem door, dan krijg je dus een heel orkest erbij ineens. Peter van Rumt die weet er alles van. Maar ja, goed, hij is ook uh, orgelbouwer natuurlijk. Ik zie hier allemaal knopjes nog rondom de klavieren. In een soort halve maan. Daar kun je allemaal geluidseffecten inschakelen, neem ik aan. Ja, ja alle verschillende soorten klanken... In, in, in eens hoog en, en pedalen en ook nog, zeg, hier voor de voeten. Ja, Arie Den Dikker staat er ook bij te kijken. Ja, elke keer weer uh, prachtig om te zien, hè? Sinds uh, deze week staat alles bij Orgelbouwer Pels en Verleeuwen. Uh, ja. En dat is een massa onderdelen, uh, 1318 pijpen, om maar eens even wat die te zeggen. Die pijpen zetten. liggen we... Ja, die gaan we straks horen. Die gaan we opzoeken. En hierachter hier liggen de, achter... de onderdelen van uh, de bijzondere... Ja. Toeters en bellen, zal ik maar zeggen. Wat is dat? Een bekken? Dat hoort, dat hoort er ook bij. Ja, dit is een uh, xilofoon. Dat staat er ook allemaal op. Ik wil zeggen, hier. Dat is een harp. Het is niet zomaar een orgel, dat mogen duidelijk zijn. Nee, nee, is... Pierre Palla was destijds uh, die organist. We praten over Afro, ja. de Afro. De Afro. De Concertorgel, Huis, organist van het orgel stond in een grote studio. In de studio, 1 van de Avro. Ja. En daar heeft hij uh, veel uh, directe uitzendingen geregeld en uh, veel opnames zijn er gemaakt. En Pierre Palla. Die uh, is uh, zo verheven boven alle anderen geweest. Dat vonden de anderen ook, dat hij zo goed was. Ja. En daarom heeft de vorige eigenaar van het orgel ja. de naam Pierre Palla Concertorgel in het leven geroepen. Ja. Ja. En dat is ook de naam van de stichting die nu opgericht is en aan ja. het werk gaat om dit uh, prachtige instrument te laten herbouwen. Ja. In het ja. muziekcentrum van de Omroep in Hilversum uiteraard. Ja. Want daar hoort het, hè? Maar we praten wel over een voorbije tijd natuurlijk, want uh, de tijd van de concertorgels, is hier jaren, in Nederland, jaren 30 tot jaren 60. Korstein ja, ja, was ook zo'n man natuurlijk, bij exact, de VARA, ja, zeker. die erop speelde. Er is een tijd geweest dat uh, dit type orgel uh, elke week op de radio te beluisteren was. Dat is nu niet meer zo. Als je nou naar Engeland kijkt, dan kun je gewoon 24 uur naar ja. een zender luisteren met theaterorgelmuziek. We gaan kijken wat dit in Nederland weer beweegt. Als we dit uh, schitterende instrument, toch wel eigenlijk het uh, meest mooie instrument van uh, onder de theaterorgels... als we ja. dat gaan herbouwen en wat dat weer in de culturele sfeer tot gevolgen heeft. Ik ben benieuwd naar de pijpen. We gaan Tof. kijken. We gaan even naar de pijpen. Daar gaan we even naar. Hier zien we een aantal uh, pijpen van het uh, Pierre-Paul concertorgel. Kan dit geluid maken? Uh, ja, we hebben Rums. wat... Uh, wat, wat pijpen op een uh, zogenaamde intoneerlader gezet. Dat is een fluitachtig geluid. Mag dat wel eventjes? Ja, ja, ga je hoor. Ja, nou, staat, dat gaat wel leken, lekker, meneer Van Dat, het, dat is uh, leuk. Hey, deze <laughs> en dit is een... Uh, het is wel lekker om te doen, moet ik zeggen. zeggen hoor. We, uh, is... ja. hoor je het verschil? komt er ja, ook als ja. het ware in een doos te staan met kleppen. En als die kleppen opengaan, dan gebeurt er iets. Dan is er dynamiek. En uh, dat is fantastisch om aan te horen. Dat zou ik te vergelijken met een uh, ambitiementsorkester. En daar kan je dus heel zacht en heel sterk en heel veel klankeffecten. En dat zit er allemaal in. En dat wordt door één man bespeeld. Dat is ook uh, uh, gigantische kunst om zoveel dingen te gelijken. Dat is meer dan drie-dimensionaal denken, wat, wat die organisten doen. De oude tijden gaan we weer terugkomen. Ja, maar... In de ogen van Arie den Dikken. De, nou, de, de, kijk, dat lijkt erop alsof dat bijzonder is. Maar de orkesten die 30, in de jaren dertig speelden, spelen nu ook nog. En de, orgels, de kerkorgels die toen speelden, speelden ja. nu ook. Waarom zou het theaterorgel dan niet moeten kunnen spelen? Een hele goede vraag. Ja. Maar ja, stelt u de vraag? Hè? Nou ja, dit publieke omroep heeft natuurlijk nogal het een en ander aan zijn hoofd. Natuurlijk hè, in deze tijden. De, de, de, de omroepen hoeven hier zelf niet veel aan uh, bij te dragen. Wij gaan proberen als stichting uh, gelden bij elkaar te scharrelen om dit project uit te voeren. Is Corbacco al benaderd? Uh, die is nog niet benaderd. Maar uh, dat zijn natuurlijk wel namen die uh, in onze hoofd zitten. En uh, komen wel uit. Goed, nou ik speel nog even een stukje om in, uh, ja. in de stemming te komen. Ja, dat het gaat. Stikke me. Prachtig. Orgelbouwer Peter van Rumt en Arie den Dikke van de stichting Pierre Palla Concertorgel... die vandaag plannen presenteert om het concertorgel weer op te bouwen... in het muziekcentrum van De Omroep. Andere muziek, ook een beetje een orgel, maar dan elektronica, die pesch mode. Dat is geen orgel. Dat is toch wel typisch die Mode, niet? Eén van de twee heren die het ooit hebben opgericht, dit bandje uit Engeland... die zit er nog altijd in, Andrew Fletcher. En de andere, Vince Clark, die is eruit gestapt. Dag. Martin Gore, David Gayen en Andrew Fletcher vormen samen die Mode. En dit was de nieuwe single, Heaven. De Gids.fm What would you verbselke? Er zijn about 50 things die that person would have thought of. That person a merger with a large bank, any arrest could de transact. Half of the fans' assets are missing. There's a 400 miljoen dollar hier. here. is ridiculous. De trailer van de film Arbitrage, die vandaag een première gaat. Een film over een hedgefondsdirecteur. die op het punt staat, alles te verliezen. Maar hoe staat het nou eigenlijk met die hedgefondsen? Aan het begin van de crisis stonden ze te boek als de grote boosdoeners... maar nu is het akelig stil. Aangeschoven is Kelen Heijman. Hij is de bestuursvoorzitter, de CEO van het Darwin Platform. Dat is een adviesbedrijf voor hedgefondsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Heijman. Kunt u allereerst even uitleggen aan een leek wat een hedgefonds precies doet? Een hedgefund. Een hedgefond is een typering voor een beleggingsfonds... Uh, wat een specifieke beleggingscategorie een beleggingsstrategie heeft... waarbij ze in de portefeuille het risico proberen af te hedgen... Uh, te verminderen door allerlei derivaten of uh, shortposities aan te gaan. Ja, nou, dan weet ik nog niks. Maar goed, de, de, ze proberen is... in ieder geval de risico's te verminderen... door ja. zoveel mogelijk heggen eromheen te zetten, haken. Ja. Zo, uh, dat, ja, ze houden hem binnen de perken, althans dus... het ze het proberen... het ene met het andere een beetje uh, aan elkaar knopen. Nou, niet aan elkaar knopen, want het zijn, uh, zijn natuurlijk uh, professionals... En uh, wat ze met name doen is... Uh, ze hebben het voordeel dat ze kunnen spelen op meerdere, meerdere terreinen. Hè, zowel opties, futures, aandelen, obligaties. En daarmee proberen het risico in de portefeuille te verminderen. Maar eigenlijk speculeren ze toch op het verlies van aandelen? Of niet? Niet, uh, niet zozeer op het verlies van aandelen. Kijk, hedge fund managers zijn uh, net als profvoetballers zijn het uh, profspelers. En... Wat zij niet doen is alle verhalen van, uh, van politici, van economen, van CEO's van bedrijven voor zoete koek aannemen. Nee. En zij zijn dan ook altijd in, uh, in zeg maar, uh, roadshows en, en andere perspublicaties degene die de lastige vragen stellen. En uh, zij zijn degene die zeggen, ja maar waarom is dat nou zo? U bent de luizen in de pels? Nou, eigenlijk meer de kritische journalist op een persconferentie. En die dan zeggen, ja, maar dat zegt u nou wel. Maar uw concurrent, he, ander bedrijf, he, die doet het volgens mij veel beter. En waarom doet u het niet zo? U bent de enige belegger die zijn werk goed doet. Ze zijn uh, de beleggers, over het algemeen de beleggers... die de kritische vragen stellen, waarna anderen ook gaan nadenken. En dat hebben we natuurlijk uh, sinds de crisis gezien. Uh, sinds de bankaire crisis. Dat uh, een groot aantal van de, de kritische vragen die uh, hedge fund managers stelden ook nu door andere partijen zoals grote pensioenfondsen verzekeraars... en ook reguliere long-only beleggers uh, gesteld worden. Ja, afgezien van die kritische vragen, kunt u een voorbeeld geven... van uh, de werkzaamheden van een hedgefonds, zodat ik het ook begrijp? Echt een, ja, een voorbeeld uit de praktijk? Een voorbeeld uit de praktijk. Um, nou, een interessant voorbeeld is natuurlijk geweest uh, met de olieindustrie. En we hebben op een gegeven moment het probleem gehad dat uh, BP enorm... Uh, ja, last op, uh, op de boeken kreeg vanwege het feit dat ze natuurlijk die problemen hadden in de Mexicaanse golf. En wat een hedge fund manager dan doet, dan koopt hij aandelen Shell. En hij verkoopt uh, daartegen aandelen BP. Ja. En met het idee dat Shell het relatief veel beter gaat doen dan BP. En, en de eerste geluiden van BP, nou, het zal allemaal zo vaart niet lopen. En uh, alles is met een verzekering uh, afgedekt nou, daar hebben ze dan wat eer, wat nader onderzoek naar gedaan. En ze zeggen, ja, we geloven die verhalen niet. Dit gaat jullie heel veel geld kosten. Dus eh, de winst per aandeel gaat naar beneden. Dus daarna ook de koers. Ja, hedgefondsen kopen natuurlijk en verkopen natuurlijk enorme aantallen aandelen. Nou, dat valt wel relatief mee. Nou, wel zo dat uh, op een gegeven moment de markt beïnvloed kan worden. Uh, ook dat valt mee. Want het totale aantal uh, vermogen wat, uh, wat hedgefonds hebben... is maar een paar procent van het totale aantal... Uh, uh, vermogens wat, uh, wat in en, de longrolijkant uh, uh, zit. Een kleine fluctuatie op de beurs kan al een grote gevolg hebben natuurlijk. Een kleine fluctuatie kan uh, grote gevolg hebben. Afgezien van het feit natuurlijk dat zij zelf met hun eigen geld erin zitten. En zullen ze niet uh, risico's nemen die, die niet te dragen zijn door, uh, door het fonds en hunzelf ook. Want van wie zijn dan die hedge funds? Die hedge funds zijn in principe natuurlijk van uh, de beleggers die in die fondsen zitten. En, en dat, wie zijn dat? Dat kunnen grote particulieren zijn, uh, grote, grote private banks. Maar in toenemende mate zijn dat natuurlijk ook de grote... wat dan heet institutionele beleggers, pensioenfondsen, verzekeraars... en andere grote partijen die op lange termijn beleggen. Als ik duizend euro heb en ik denk, ik kom ik graag schek doen... dan kom ik niet terecht bij een hedgefonds. Nou, nee. nee. Het is zo dat... Uh... In Nederland is het vooral zo dat boven de 100.000 euro aan, aan kapitaal ingelegd moet worden. En waarom doen particulieren dat bijvoorbeeld? Nou, particulieren doen het natuurlijk ook vanwege, vanwege het winstoogmerk. Geld? Ja, Geld. gewoon, gewoon het, Geld. het return, dus het rendement op de portefeuille. Ja. En zeker als, als deposito's en staatsobligaties heel weinig opbrengen, dan gaan ze kijken naar andere mogelijkheden. En dat doen zij op dezelfde manier waarop pensioenfondsen en verzekeraars dat op lange termijn moeten doen. Ik ga toch nog even terug wat ik me herinner uit het begin van de crisis, 2008 zo ongeveer, ja? is dat de hedgefondsen daar een belangrijke rol in speelden. De grote risico's te nemen, onder andere met andermans aandelen. Nou, wat zij deden, is dat zij uh, de luchtbellen in de verhalen van, uh, van met name, de banken en, uh, en, en andere financiële waarden, stuk voor stuk gingen doorprikken. En wat ze dan doen, is dat ze zeggen: van, Ja, we vertrouwen het verhaal van, uh, van bijvoorbeeld destijds Fortis Bank niet. En wij gaan die aandelen nu verkopen. Die lenen we van partijen die op lange termijn toch die aandelen hebben. Bijvoorbeeld Hoe Index. dat dan, dat lenen van, van nou, aandelen? Ik, ik heb een aandeel Fortis. Dus. Ik heb er een heleboel, want ik ben een heel vermogend particulier. Ja, of u bent een, een indexfonds. Hè, en u nee, moet, ik ben een vermogend particulier. Moet, nou, dan leent u die aandelen uit. En dat kan en op het moment dat daar speciale overeenkomsten voor afgesloten zijn. En die aandelen leent u dan uit aan iemand die ze op dat moment wil verkopen en op langere termijn weer wil terugkopen. He, dus hetzelfde als het gebruik... Wat is, wat is mijn, mijn belang dan? Dat ik geld krijg voor het lenen? U krijgt daar uh, geld voor terug. He, hetzelfde als het uh, geleende kopje suiker... wat op een gegeven moment weer terugkomt met een bloemetje erbij en uh, leent u die aandelen uit en iemand anders maakt daar gebruik van... die betaalt daar gewoon een vergoeding voor. De winst is het bloemetje. De uh, winst is absoluut dat bloemetje. En voor de rest zijn de hedgefondsen de grote winnaars. Nou, als ze, als ze het correct hebben, dan zijn ze inderdaad uh, uh, zoals dat heet spek open. En dan hebben ze daar een, uh, een goede deal aan. Uh, hebben ze het niet goed, ja, dan moeten ze het tegen een hogere prijs weer terugkopen. En dan hebben ze het verlies en dan nog een keer dat bloemetje wat u... Uh, Zeker, maar op het moment dat hedgefondsen eenmaal die bewegingen in gang zetten... Ja, dan gaat het balletje wel rollen. Nou, dat, dat hangt er vanaf. Kijk, ze moeten natuurlijk wel heel goed hun huiswerk doen. En op het moment dat ze dat niet gedaan hebben, dan, uh, dan zitten ze mis. En wat dat betreft uh, ja, hebben we dus ook uh, voorbeelden gezien waar het misgaat. Zeker. Maar u zegt dat uh, hedgefondsen eigenlijk alleen de lucht uit de markt halen. Maar er zijn ook voorbeelden van open brieven... waarin besturen van bedrijven van mismanagement worden beschuldigd. Ja. De, de, de worden ook, er zijn ook geruchten verspreid door hedgefondsen... Ja. om zo een aandeel te laten kelderen. Nou, dat dat mag lijkt niet. mij niet te verdedigen. Nee, zeker geruchten mag niet. Uh, een open brief schrijven mag wel. En uh, ook hier roeren op aandeelhoudersvergaderingen mag uh, zeker... En dat doen uh, gelukkig ook uh, de Nederlandse pensioenfondsen steeds meer, dat ze hun, uh, hun taak meer zien dan ze, uh, als aandeelhouder. Uh, en ook uh, vragen stellen bij, uh, bij het management. En een hedge fund kan dus inderdaad zeggen: Van uh, ik, ik vraag eens heel even wat is nou de strategie. En dat kan voor een ABN Amro zijn, dat kan voor een Stork zijn, uh, dat kan ook voor een Enron zijn of een Aholt. Uh, van ik vertrouw die cijfers niet en ik wil graag daar wat, uh, wat opheldering over hebben. Dus wat ik zeg, de kritische vraag die, die ja. andere aandeelhouders belichten. Maar u bent het gehad. niet eens met de beschuldiging dat de hedgefondsen de beurs destijds uit balans hebben gebracht? Daar ben ik het absoluut niet mee eens. En daar zijn ook rapporten over. En natuurlijk is het zo dat daar op een gegeven moment een katalyserend effect heeft opgetreden. Maar dat zijn ontwikkelingen die al in beweging gezet zijn. Kijk, als iemand 1% van de aandelen heeft van ABN Amro... en hij stelt daar een kritische vraag over... dan kan hij met die 1%... En vaak gaat het meer dan om 1%? Ja. Nou, in dit geval ging het om 1%. En gelukkig is het zo dat met de regelgeving... allerlei percentages netjes gerapporteerd moeten worden. En gelukkig... Op... Sinds wanneer? Nou, dat, dat was al het geval. Uh, zeker toen destijds. Maar nu ook aan de shortkant sinds uh, vorig jaar. Shortkant betekent? Uh, als iemand uh, aandelen short gegaan is dus verkocht heeft... Uh, speculerend op een koersdaling... dan moet hij dat uh, gaan melden. En daar hebben we de eerste voorbeelden al van gezien. Uh, dat een kleine melding en een aantal andere analisten ja, heel even een, een vraagteken uh, vergroot is... en opnieuw in huiswerk hebben gedaan. Maar een aantal maatregelen die de voormalig minister van Financiën de jaren heeft voorgesteld... die moeten nog in gang worden gezet. Die moeten nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer... en die komen waarschijnlijk pas zo rond 1 juni wettelijk in werking. Nou, dat is niet... Uh, ja, Het is misschien gek om te zeggen, het is niet aan de Eerste Kamer... want dat zijn Europese richtlijnen en die moet... Ieder land volgen. Dus ja, het is dus die gewoon in, een hamerstuk. Het is, het is inderdaad gewoon een hamerstuk. En Nederland is gelukkig een van de eerste landen geweest die uh, heeft gezegd dat ze dat uh, zullen doorvoeren. Maar het is niet zo dat door die maatregelen de hedgefondsen uh, vleugellam zijn geraakt? Nee, zeker niet. Het is uh, zo dat ze natuurlijk allemaal opereren in een gereguleerde markt. En alleen zal het stukje transparantie richting de regelgever... de AFM en de Nederlandse Bank, zal verder toenemen. De AFM gaat meer controleren. De Nederlandse Bank gaat ook kijken of er genoeg uh, saldo... Pan-Europees -pan wordt er meer gecontroleerd. En in ieder land is daar de, de toezichthouder die daarop uh, toeziet. En in Nederland is dat de AFM. U bent ruim 20 jaar werkzaam geweest binnen die hedgefondsen. U adviseert nu. Heeft u de mentaliteit van de hedgefondsen... Zien veranderen de afgelopen jaren? Nou, men is me meer bewust geworden van, uh, van de toegenomen regelgeving. Het is ook niet Gelukkig makkelijk. Gelukkig maar, zeker. Het, ja, zeker. Het is ook niet makkelijk om zo'n fonds op te zetten. Het is uh, ja, echt een onderneming die mensen gaan opzetten. En wat dat betreft hebben ze ja, natuurlijk eigen geld er ook in zitten. En dus wat dat betreft uh, zullen ze enorm veel, uh, veel risico's wel achterwege laten, omdat ze natuurlijk een gedeelte met hun eigen geld. Daar in dat fonds, maar er uh, zijn toch enorme risico's genomen door hedgefondsen. Ik zeg niet uh, de hedgefondsen die u adviseert, maar het is wel gebeurd. Nou, er zijn risico's genomen of dat ze enorm zijn, dat laat ik aan u. Er zijn wel enorme uitslagen geweest aan de positieve en de negatieve kant. Maar de, de, de term gaiers, de, die, die is niet van toepassing op mensen die werkzaam zijn bij hedgefondsen. Gaiers is een algemene term en die kun je zeker niet over een algemene groep uh, leggen. En dat de mensen heel veel geld verdienen. Maar wat ik zei in het begin, het zijn professionals, het zijn, uh, zijn uh, topspelers. En ook die krijgen topsalarissen. De hedgefondsen bestaan dus nog altijd en, en volgens u doen ze tamelijk goed werk. Ja. Uh, zijn er dan financiële producten of praktijken waar we ons echt druk om moeten maken? Nou, ik denk met name uh, zeg maar, de producten die, uh, die vanuit uh, de EU komen... en vanuit de Europese Centrale Bank... En, wat we daar zien, bij de centrale bank aan uh, opblazen van balansen. Uh, zowel in Europa als in Japan als uh, in, uh, in Amerika. Ik denk dat dat veel kwalijker is. En wat heeft dat voor gevolgen voor mij bijvoorbeeld? Of voor Donald Meegens die inmiddels is aangeschoven? Nou, dat, dat zal op de lange termijn uh, meer bezuinigingen moeten betekenen. Uh, iets wat we nu al beginnen te merken en wat de komende jaren nog meer zal spelen. Hartelijk dank. Kelen Huisman, hij is CEO van het Dowin Platform. Dank u wel. Tot 12 uur nog. Je oude kleren inruilen voor nieuwe. bij HM en CNA bijvoorbeeld. En een reclamecampagne, een, een referendum in Chili. Eh, dat een reclamecampagne nodig had. en zo dat referendum beïnvloedde. En dat referendum beïnvloedde weer de herverkiezing van dictator Pinochet. Charles Borremans zag de film No. Dat en meer na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De private vervoerders op het Nederlands spoor zijn tegen de invoering van één tarief voor treinreizen in het hele land. De NS heeft daarvoor gepleit, maar volgens Veolia, Connection, Sintes en Arriva mag dat niet van de NMA. En bovendien gaan de vervoerders niet over de regionale spoortarieven, zeggen ze. Die vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie. Holland Casino wil gokspellen, bingo en poker volgend jaar online gaan aanbieden. Bedrijf wil al langer kansspelen op internet introduceren. Maar voorstellen daarover kwamen tot nu toe niet door de Tweede en de Eerste Kamer. Holland Casino verwacht dat staatssecretaris Steven voor de zomer met een nieuw voorstel komt.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 En de belangstelling van de media voor het traditionele fotomoment van de koninklijke familie in Leg was groot dit jaar. Door het skiongeluk van prins Friso vorig jaar was er veel meer pers dan in andere jaren. En het was de laatste keer dat Beatrix als koningin aanwezig is bij een officieel fotomoment. 30 april treedt ze af. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file van drie kilometer tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht bij Roelof en na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg om drie uur weer vrij. Dit is de gids.fm. Met Felix Meurders. Zometeen signaleert de wereldontvanger Trouble in Paradise op de Malediven. Nu Gabriela Chimie. Chim Chim Chim Chim. And that I've been En zo zou Gabrielle nog wel uren kunnen doorgaan. Waren het niet dat de drummer er een eind uh, uh, aan maakte? Gabrielle uit Chilma, ze komt uit Australië. Chilmi, ik zeg het weer fout, En uh, ze is van uh, Italiaanse ouders, dat is wel duidelijk geworden. Vara. Degids.fm. De, de wereldontvanger. Willem, vangt een nootje. Neemt ons mee naar de Maladieven. Prachtig. Natuurlijk, prachtig, exotische vakantiebestemming in de Indische Oceaan. Maar ook een eilandenarchipel die bedreigd wordt door de stijgende zeespiegel. En dat is niet het enige pijnpunt. De Malediven zijn op dit moment verwikkeld in een hoog oplopend diplomatiek conflict met grote buur India. En dat conflict draait om de gewezen president van de Malediven, Mohammed Nasheed. Dat was de man die een paar jaar geleden internationaal nog grote indruk maakte met zijn toespraak voor de Verenigde Naties. Dat was in 2009. En hij riep toen alle landen op om van de klimaatconferentie in Kopenhagen een succes te maken. If things go business as usual, we will not live, we will die. Our country will not exist. We have to succeed and we have to make a deal in Copenhagen. Thank you very much emotionele toespraak, echt met, met applaus werd het ontvangen. En als er niets gebeurt aan die, aan die klimaatverandering, dan staan de Malediven over 30, 40 jaar onder water. Ons land zal dan niet meer bestaan, zei Mohammed Nasheed toen. Ja, deze man die maakte furoren. Er werd een Amerikaanse documentaire aan hem gewijd, The Island President. De president van een landje met 400.000 inwoners, die kreeg van Barack Obama tips welke jazzclub hij in New York het beste kon bezoeken. De Britse premier Cameron die noemde Nasheed zelfs zijn nieuwe beste vriend. Hij schoof aan bij David Letterman. Kortom, Mohammed Nasheed die als eerste. De president van de Malediven democratisch werd gekozen, is een internationale beroemdheid. Maar geen president meer en ik kan me herinneren dat hij zijn functie op een hele vervelende manier is kwijtgeraakt. Ja, dat gebeurde uh, vorig jaar uh, op 7 februari. Uh, die had een maand tevoren had hij een belangrijke rechter laten arresteren. Die rechter die zou te weinig werk hebben gemaakt... van anticorruptiezaken tegen leden van de oppositie. Ja, en de oppositie die greep op zijn beurt die arrestatie aan... om in opstand te komen tegen de president. Want die beschuldigde ze van, uh, van ondemocratische praktijken. Uh, ze kregen hulp van politieagenten, militairen, die begonnen te muiten. De hoofdstad Mali werd één grote gewelddadige chaos. En in die chaos trad Nasheed uiteindelijk af. Dat deed hij vrijwillig, zegt zijn uh, toenmalige vice-president Wahid, die nu de president is. Uh, nee houdt Nasheed zelf vol. Het was een staatsgreep. Ik well, I was forced to resign. The military, uh, the perpetrators uh, threatened me. They threatened to kill me, my children, my family. They also threatened to go and go on rampage in Mali. So I had to resign. There was no way that I could have. Not resign at that moment. Mohammed Nasheed, hij zegt, ja, de, de daders, de militairen, ze bedreigden mij. Euh, ze dreigden euh, mijn kinderen, mijn familie te vermoorden. Ze dreigden als een dolle tekeer te gaan in de hoofdstad. Ja, hij zegt er was dus eigenlijk geen andere mogelijkheid dan om af te treden. Nou, een onafhankelijke commissie van het Gemene Best heeft onderzoek naar gedaan. Die commissie die concludeerde een half jaar geleden dat er echt geen sprake geweest is van een coup. Nasheed, zegt, zegt die commissie, was alleen de steun kwijt van zijn coalitie. En de, de Verenigde Naties, de Amerikanen, het Gemene Best hebben toen. Uh, de Malediven vooral opgeroepen om snel vrije verkiezingen te houden. En staan die verkiezingen al op stapel? Uh, die staan op stapel, ja. Die staan gepland op 7 september. Maar nu is het de vraag of Mohammed Nasheed zelf mee zou kunnen doen, want er hangt hem een mogelijke gevangenisstraf boven het hoofd vanwege uh, de rechter die hij in de tijd liet arresteren. Er loopt een arrestatiebevel tegen hem en nou, daarom heeft, uh, heeft Nasheed vorige week woensdag hals over kop zijn toevlucht gezocht bij de, bij de ambassade van, uh, van India. Uh, zijn voormalige woordvoerder Paul Roberts over deze zet. He's uh, very, very concerned that the police are going to drag him off to this sort of special, extraordinary court, and they're going to sort of quickly sentence him, which would then prevent him from standing in presidential elections, which are due um, in September this year. Nou, volgens Roberts Naschiet vreest hij ervoor dat de politie hem zal, zal wegslepen. Zal meenemen naar een, naar een speciale rechtbank. Dat hij daar een soort van spoedproces zal krijgen. Of een heel snel proces. Dat hij dan veroordeeld wordt. Misschien wel tot, uh, tot maximaal drie jaar wordt er gezegd. Ja, en daardoor zal hij dan die verkiezingen missen als hij wordt veroordeeld. Uh, voordat hij uh, naar de ambassade vluchtte. Toen uh, hebben honderden van zijn aanhangers, van Naschietse aanhangers... om zijn huis heen gekampeerd. Om maar te voorkomen dat hun leider zou worden gearresteerd door politie. Waarom is hij eigenlijk gevlucht naar de ambassade van India? Nou, dat, uh, India dat is uh, de grote buurman van de Malediven. Het is ook de belangrijkste handelspartner. Het, het is het land waarmee Nasheet een hele warme band heeft, uh, heeft opgebouwd. Hij liet de Indiërs bijvoorbeeld op de Malediven radarinstallaties bouwen... zodat ze de Indische oceaan beter in de gaten kunnen houden. Nou, dat is dus een strategisch belang. Helemaal als je kijkt naar de rivaliteit tussen China en India. Uh, die wordt uh, steeds heviger, helemaal in, uh, in Zuid-Azië. Het is trouwens wel een beetje cru dat Nashit een veilig heenkomen heeft gezocht, juist bij de Indiërs, want zij waren er als de kippen bij om na zijn aftreden de nieuwe president Wahid te erkennen. Nou, dat was niet zo'n slimme zet, dat zegt de Indiaanse commentator Jyoti Malhotra, want nu schurken de Malediven juist aan tegen China. En Malhotra vindt het hoog tijd dat India die fout goed maakt. I think we have to avenge that mistake we have to say now that there must be a transitional government first of all Naheed cannot be arrested because if he is arrested the Maldives Democratic Party of which he is the of the which he is the he leader will be out of the elections because he's really their best candidate Ya ja, Malhotra says India moet zich hiermee be bemoeien Nashid, dat is een vriend van India. Ja. Het mag niet zo zijn dat Nashid wordt gearresteerd. Dan is de rol van zijn democratische partij... bij de presidentsverkiezingen uitgespeeld. Nou, zij vindt ook dat er een overgangsregering moet komen... die moet ervoor zorgen dat er echt vrije verkiezingen worden georganiseerd. En laat dat nu precies het dringende verzoek zijn... dat New Delhi bij de regering van de Malediven heeft neergelegd. En dat wordt op de Malediven niet gezien als buitenlandse inmenging? Nou, juist, juist. Ja, de, de, de regering van de Malediven is hier helemaal niet blij mee. Ze hebben voor het eerst in de geschiedenis... de ambassadeur van India op het matje geroepen... bij de minister. Van, van Buitenlandse Zaken. De spanning tussen die landen loopt op deze manier hoger op. En Indiaanse media beginnen zich nu ook af te vragen. of de, uh, de plaatselijke politie uiteindelijk de, hun ambassade, de Indiaanse ambassade, zal binnenstormen. om Nasheed te arresteren. Dankjewel, Willem Frank ten Neld. Vara. Radio 1 De Degids.fm je ja, oude kleren kun je natuurlijk kwijt in de zak van Max of bij het lege de Seils, Maar je kunt tegenwoordig ook terecht bij CNA, H&M of Jack and Jones. En in ruil voor krijg je dan korting op een nieuwe aankoop bij diezelfde winkel uiteraard. Want niet alleen het milieu en de klant, maar ook de winkel zelf moet er wel bij varen. Marike Eiscoot schreef het boek Talking Dress over eerlijke kleren... en weet alles van duurzaamheid en kleding. Wat vindt zij van dit initiatief? Jeannette Paramoor zocht wat kleren die ze toch niet meer droeg bij elkaar... en ging samen met Marike Eiscoot naar een filiaal van CNA. Een jurkje gestreept, een rood truitje, een t-shirt, een grijs vest... Ja. en nog een groen truitje heb ik hier bij me. Die kan ik hier kwijt hè bij CNA. Ja, die kan je tegenwoordig inleveren bij CNA en uh, daar dan uh, korting voor krijgen. Waarom doet CNA dat? Ja, er zijn verschillende dingen mogelijk. Er zijn drie dingen die over het algemeen met ingeleverde kleren gebeuren. Of ze zijn nog draagbaar en dan worden ze uh, doorverkocht naar uh, ja, tweedehands textielsorteerbedrijven en dan gaan ze de, de tweedehandsmarkt op. Oh, ze krijgen er geld voor. Hè? Ja, en, en daar krijg je dan geld voor, ja, ja. inderdaad. Um, het kan ook zijn dat de kleren niet meer te dragen zijn en dat ze dan bijvoorbeeld ook dan worden ze doorverkocht, maar dan naar de markt die ze versnippert en bijvoorbeeld als vulling voor kussens of als isolatiemateriaal gebruikt. Ja, uh -huh. Of... Ze gaan in een heel traject dat ze worden teruggebracht tot vezelniveau. En er dan weer opnieuw textiel en dus stoffen van worden gemaakt. Aha. En dat zou natuurlijk te gek zijn als CNA dat deed... en van de kleren die wij inleveren hun eigen nieuwe collecties weer zouden maken. Ja. En als uh, dit project van CNA... maar ook de projecten van Hennis en Maurits en Jack en Jones... Er... Oh, die doen dat ook? Die, die doen dit ook. Andere soorten projecten. Maar zeker ook met het inleveren en dat je daar dan wat voor terugkrijgt. Uh -huh. Als die projecten er, ertoe bijdragen... dat die innovatie het, het terugbrengen naar vezelniveau... en dan naar stoffen een grote impuls krijgt... dat zou super zijn. Nou, we gaan naar de kassa. Die is hier. Ik heb hier een, een grote zak met kleren. Die kan ik hier kwijt, hè? Ja, dat klopt. Dat kan u kwijt in elk CNA-filiaal in Nederland. Met uh, Paulien Streeter van CNA. Wat krijg ik hier dan voor? Uh, als u dit inlevert, uh, krijgt u een kortingsprong van 5% op uw volgende aankoop. Als bedankje dat u uh, uw oude kleding hier heeft ingeleverd. Waarom doet CNA dat? Nou, wij willen een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de textielketen. En, uh, wij voelen ons als een van de grootste mode retailers van Nederland... verantwoordelijk voor die textielketen. En door middel van kledingrecycling kan je echt een wezenlijke bijdrage leveren. Dat, dat snap ik, maar jullie krijgen er ook wat voor terug, denk ik. Hè? Want ingezamelde kleding levert toch ook geld op? Nee, ingezamelde kleding levert in die zin geen geld op. Er worden ook natuurlijk kosten gemaakt. Bijvoorbeeld voor de logistiek, voor de dozen... Uh, en dat soort elementen. Op het moment dat er bijvoorbeeld wel sprake komen van lichte opbrengsten... Mm -hmm. dan zullen we die altijd herinvesteren in projecten... op het gebied van MVO en kledingrecycling. hoeft ja. niet per se van CNA te zijn. Nee, absoluut niet. Kleding en schoenen ook. Uh -huh. Alle textiel eigenlijk uh, is hier welkom. Per jaar wordt door ieder persoon in Nederland... nog 7 kilo aan textiel weggegooid... En ja, breng het, lever het in uh, bij degenen die bezig zijn met recycling. Mm. En dan komt het niet in het huis het afval terecht. Ja. Nou uh, hoor ik 5% korting. En ik denk van ja, nou ja, dat is ook niet veel. Hè? Kan het niet wat meer? Ik weet dat uh, de overbuurman Haarlem die uh, gaat 15% uh, korting geven. Uh, ik heb het nog niet gezien, meisje, maar. Ja, ik, uh, volgende week. Ik zie wel dat de mensen waarderen dat je een, een bedankje krijgt in de vorm van die 5% korting. En daarnaast plannen wij door het jaar heen acties, speciale acties... bijvoorbeeld in het najaar een actie gedaan, lever je oude jas in en krijg 30% korting op een ja. nieuwe jas. Dan zag je ook echt dat uh, mensen ja. daar uh, wel massaler voor naar de winkel kwamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks. Nou, kom maar op met die bon. Nou, dank u wel. <lacht> Kijk. Hé, hey, we gaan even wat uitzoeken. Meteen wat nieuws uitzoeken? Nou, laten we gaan kijken dan. Waar zullen we eens naartoe gaan? Ja, ik zou dan zeggen dat we op zoek gaan naar het duurzaamste wat CNA heeft. Ja, precies. Want het gaat natuurlijk niet alleen over recyclen. Hè. Duurzame kleding is natuurlijk veel meer dan dat. Ja, dat is veel, veel breder. En duurzame kleding gaat wat mij betreft over kleren die gemaakt zijn... met respect voor mens, dier en milieu. Mm -hmm. En ik snap heel goed dat CNA zegt dat het belangrijk is om ervoor te zorgen... dat er zo min mogelijk kleding in het huishoudafval terechtkomt. Dan zou het natuurlijk ook wel slim zijn als we dan... Dan, uh, niet de hele tijd heel veel meer nieuwe kleren kopen mm -hmm. en dat we dan ook kleren kopen van goede kwaliteit. Ja, kijk hier, is dit wat? Ik zie een labeltje hangen: ja. We staat... love bio cotton. Ja, nou, het is, is een cool. leuk rokje. Kost <laughs> goede vraag. Ja. Ja, hier: 25, 25 euro. Nou, 5% korting is 120 een, 1/20ste. Een, een, een euro en een beetje. Ja. Zo'n zwart rokje is dat niet gewoon een hele handige bezig? He. Ik Zoals denk dat, dat het zijn. zeker een hele verantwoorde keus zou zijn. Mm -hmm. maar, ja, toch maar doen dan. <laughs> Misschien even passen eerst. Goed idee. <laughs> en Amerika IJscoot, die echt verstand heeft van duurzame kleding... op stap met verslaggevers in het paramoren van Vroege Vogels. Hier is Bongo Bongo, een variante Bunga Bunga. Bunga, Bunga.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 Ik was queen of the mumbo, papa was king of the Congo Deep down in the jungle, last I bang in my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo-bong Eat me when I come Echt van die men op music Baby when I come, come. Bongo-bong Doe ciao. Nou, nee, is geen een hoor. Ze hebben er meer gehad. Nee, het, een leuk groepje is dat het uh, zeer, zeer intrek bij mensen die houden van wat alternatieve midden-Amerikaanse muziek. kom uit Parijs. Gaan De Gets. In 1988, na 15 jaar schikbewind, liet de Chileense dictator Pinochet onder internationale druk een referendum houden. En de bevolking kon met een simpel ja of nee beslissen of hij aan de macht bleef of niet. En de oppositie schakelde een reclamebureau in om nee-stemmers te werven en won. En over die bijzondere gebeurtenis maakte de Chileense regisseur Pablo Lararín de film No... Dit jaar een van de vijf genomineerden voor een Oscar voor de beste buitenlandse film. Nou, dat dacht ik, uh, is verplichte kostvolle maak. De kost deskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen. Jij bent gaan kijken. Ja, ik ben uh, van de week gaan kijken. Het smullen zijn, hè, voor een reclame. Ja, het is, het, is een hele, het is een hele interessante film. Uh, omdat natuurlijk ja, uh, een hoofdrol is weggelegd voor een reclamemaker. Uh, met de naam René Saavedra. Gespeeld door Gael Garcia Bernal. En um, deze reclamemaker, die uh, krijgt de opdracht om uh, uh, een campagne te maken uh, uh, onder de naam NO. He, dus het is ja. een campagne die zich tegen het Pinochet-bewind uh, uh, afzet. Uh, aan de andere kant wordt er ook een C-campagne gemaakt. Dat is een campagne die voor het Pinochet-bewind is. En uh, het bijzondere is dat uh, in deze film gekozen wordt... voor een, uh, ja, dat, die, dat die Saavedra voor een hele optimistische... positieve, kleurrijke no-campagne eigenlijk kiest. Je zou eigenlijk zeggen, nee, we gaan een campagne zetten... waarbij we juist heel erg gaan wijzen op alle ellende... die het Pinochet-regime heeft aangericht. Ja. Dat doen ze juist niet. Uh, ze gaan dus niet... Niet terugkijken naar wat Pinus heeft aangericht, maar het is veel meer naar voren kijken. Dus een optimistisch perspectief, met humor, met een goed lied, met een logo, de regenboog. En uh, ook gebruikmakend van voor die tijd moderne, reclamische technieken. Dus de boodschap wordt ook echt verpakt in commercials. En dat was voor die tijd 1988 dus heel modern. Ja. En dan heeft hij dat ook verpakt in, in commercials op televisie? Ja, nou, nou ja, goed, we kunnen even in strikte van laten, luiden, uh, laten uh, horen. Uh, wat ik al zei, het is het echt het, een focus op het toekomstige geluk. Chili, het geluk komt naar je toe. Wat Chili? Ja, wat zie je dan? Nou, je ziet, ja, je ziet dus... Je ziet dus uh, uh, uh, uh, ja, eigenlijk echt alsof je naar een, een commercial zit te kijken... voor ja. een frisdrankmerk. Met een liedje wat moet, goed moet blijven landen bij de mensen. Blij mensen de, blije mensen. mensen, zingende ja. mensen. Uh, eigenlijk wat je helemaal niet verwacht. Hè, want je, hebt, je verwacht eigenlijk dat het een hele campagne zou zijn... waarbij met name gekeken wordt naar het negatieve aspect van het Dan regime. Dan had je ook die dus campagne van het Ziekamp. Hoe ja. pakte die dat aan? Nou, die, daar zie je dat ze veel meer blijven zitten op het verleden. Die proberen met name ook te benadrukken... hoeveel economische welvaart dat binnen... Het heeft gebracht focussen ook wel op de angst hè, als de oppositie aan de macht komt. Hè. Dus dat, dat zijn de nogzeggers. Uh, dan uh, stort het land in uh, uh, grote ellende. Uh, daarnaast zie je ook dat ze eigenlijk de fout maken... door voortdurend op de NOC-campagne te reageren. Door hem even in feite ook weer af te kraken. Uh, je voelt dat ze dus niet met hun eigen kracht bezig zijn... maar voortdurend met die andere campagne bezig zijn. Er is ook geen wenkend perspectief. Hè, geen hoop op iets nieuws. Nee, behoud dit nou maar zo, want we hebben het nu eigenlijk best wel goed, je hebt genoeg geld om brood te kopen. Het grappige overigens is dat in deze film, als je kijkt naar het reclamebureau, die René Saavedra, die is dus de creatieve man, die werkt dus voor de No-campagne, ja. maar zijn baas die werkt in het geheim eigenlijk voor de C-campagne. Nou, Of dat in het echt zo ook gebeurd is, maar het is wel een leuk element in de film. En hoe uniek was deze No-campagne, deze marketingcampagne, als we dat plaatsen in een Politiek historisch perspectief. Nou, hij is natuurlijk uniek... omdat uh, Pinochet de enige... bekende dictator in de recente geschiedenis is... die afgetreden is door het resultaat... van zo'n democratische verkiezing. En dat maakt die campagne... Uh, van de winnaar, dus de no campagne dus sowieso bijzonder en eigenlijk onvergetelijk. Maar... echt nieuw was zo'n politieke reclamecampagne... echt niet, want ga je bijvoorbeeld kijken tien jaar eerder in 1978 had je in groot-Brittannië de verkiezingen uh, waarbij Thatcher aan de macht is gekomen en uh, daar zie je dat de Britse conservatieve partij voor het eerst een reclamebureau inschakelt, Saatchi en Saatchi, toen nog een redelijk onbekend Britse reclamebureau, uh, uh, reclamebureau inschakelt om een campagne te maken voor de conservatieve partij. Labour isn't working was de slogan met de onder better off with the Tories. En dat was eigenlijk voor het eerst dat er in in Europa, in Groot-Brittannië... Een, een, een, een reclamebureau had Maar goed, dat was afzetten tegen de tegenstander. In, in, in Dit is dus nou, nee, een positieve het was, gevoel... wat uh, die no-campagne met z'n nee, Maar waar het om gaat, is dat het... het was al afzetten tegen de tegencampagne... maar het was nooit eerder gebeurd dat de reclamebureau daarvoor ja, is. Dat er waren altijd propagandacampagnes. Maar die no-campagne doet mij ook een beetje denken aan Mark en, uh, en Obama. Het, ja, er zit, ja, precies. Dus ook wat Obama natuurlijk ook heel, heel, met name... vier jaar geleden heel sterk heeft gedaan... is dat focussen op die hoop, hè, focussen op die toekomst. En ja, daar zie je wel elementen zie je daar alweer in 1988 ook in terug. En dat verhaal ze dus te zien in de film. Is het ook echt een geloofwaardig verhaal? Um, nou, er is wel wat kritiek op de film. Want er wordt nu wel heel erg in de film gefocust... Op, dat, op die functie van het reclamebureau. En het gaat alleen maar om die campagne. En die campagne heeft ervoor gezorgd... dat uiteindelijk uh, de no die campagne hebben gewonnen. Uh, en dat is natuurlijk niet zo. Want de oppositie heeft natuurlijk... ontzettend veel voorwerk moeten doen... Ja. Om, uh, om die bevolking, überhaupt die murverslagen was... aan het stemmen te krijgen. Dat zie je ook in de film terug, dus op een gegeven moment een interview met een schoonmaakster... en die wil eigenlijk helemaal niet uh, op dit oppositie Want die zegt, ik heb het nu goed en mijn zoon studeert... en ik verdien nu geld en uh, laat het maar zoals het is, weet je. Dus dat heeft heel veel moeite gekost... om die mensen überhaupt naar het stemlokaal te, uh, te, te krijgen. Heeft die film heeft al een aantal prijzen gewonnen... is genomineerd voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Ja. Is er een kans hebben wat jou betreft, show? Nou, ik heb vanochtend eens dus even gekeken welke kanshebbers er zijn. Er zijn dus vijf genomineerden. Naast No is dat ook nog Kontiki uit Oostenrijk... Rebel uit Canada en A Royal Affair uit Denemarken. Maar ook de film Amour uit Oostenrijk. ja, En die is ook nog een keer genomineerd als überhaupt uh, uh, de beste film. Dus ja... Ik weet het niet, maar uh, Amour lijkt me de grootste kanshebber in dit jaar. Charles land. Bormans over de Chileanse film No en ook over Amour. En die film is te zien in het hele land dat No en dan met name in de filmhuizen. Charles gaat er de volgende week. Tot de volgende keer. Vanavond een sprekende kever op televisie. Te zien in een expeditie Nieuw-Guinea... waarin een team van wetenschappers het eiland afstruint naar bijzondere verschijnselen. Om vijf voor half acht op Nederland 2. Tegenlicht schetst de arbeidsmarkt van de toekomst het nieuwe werken. Geluk wordt belangrijker dan geld. Kun je daar maar leven, vraag ik me af. En wat wordt nog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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Waanzinnige winstpakker bij Macro. Koekjes van Varkade. Vijf pakken voor 4 euro. Dit is Radio 1.